12 uur. Dit is Radio 1 met Felix Meurders en Willemijn Veenhoven. In het chique Franse Montreux moet het deze week gaan gebeuren. Vrede voor Syrië. En zonder first lady geen succesvolle Amerikaanse president. Obama is vandaag precies een jaar bezig aan zijn tweede termijn. En bij ons gaat het over de rol van zijn vrouw, Michelle. En nu eerst het internationaal journaal met Dorot Megens. Volkert van der Graaf, de moordenaar van Pim Fortuyn... is op proefverlof geweest. Dat schrijft staatssecretaris Steven aan de Tweede Kamer. Wanneer het verlof heeft plaatsgevonden en hoe lang het duurde is niet duidelijk. Tevens schrijft dat hij verder geen mededelingen kan doen. De staatssecretaris voelde er eigenlijk niets voor om Van der Graaf op proefverlof te laten gaan. Hij was onder meer bang voor maatschappelijke onrust. Maar de Raad voor de Strafrechtstoepassing vond dat Van der Graaf zich moest kunnen voorbereiden op een terugkeer in de samenleving.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 Het atoomagentschap gaat dat controleren, zegt correspondent Thomas Erbrink. Het internationaal atoomagentschap uh, is hier uh, aanwezig met inspecteurs... Uh, die op al die nucleaire uh, uh, sites bekijken of Iran zich ook aan de afspraak houdt. Als Iran dat doet, worden de internationale sancties tegen het land versoepeld. De grote Italiaanse dirigent Claudio Abbado is overleden. Abbado had de leiding over enkele van de grootste orkesten ter wereld. Zo dirigeerde hij het London Symphony Orchestra...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 Minderjarige jongens in de leeftijd van 14 tot 17 jaar oud. En voornamelijk uit de wijk zelf afkomstig. De jongens zijn vanmorgen vroeg pas van de bed gelicht. Dus we zijn nu bezig met het onderzoek. En we zullen ze natuurlijk gaan horen en kijken wie welk aandeel uiteindelijk in deze brandstichtingen heeft. Sinds 1 december werden zeker 14 auto's in brand gestoken. Bij het oplossen van de branden werd de politie geholpen door een groep wijkbewoners. Het weer nog. Heel soms breekt de zon even door, maar af en toe valt er ook wat lichte regen of motregen. Er staat een zwakke tot matige wind. 3 tot 7 graden wordt het. Ook morgen is er veel bewolking, maar dan is het op de meeste plaatsen droog. Staat er amper wind. Woensdag is er kans op wat regen, vooral in het zuidwesten. Heng, heng, Tutut beng, beng. John Bakker met verkeersinformatie. Met uh, files op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum. Na een ongeluk bij Tiel, 3 kilometer. De rijstroken daar zijn wel weer vrij. Op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum bij knooppunt Rijnsweert 2 kilometer. Daar staat een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. En datzelfde geldt voor de N325, de rondweg van Arnhem. Daar staat dus een knooppunt Velperbroek en Huissen, 2 kilometer. En ook daar staat er dus een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. matching Dating alleen voor hoger opgeleiden. durft u het ook aan? Ben ik weer. Vaak hoor ik, Tom, mijn personeel heeft al een tankpas. Maar dat is dan zo'n pas van een bekend benzinemerk. Krijgt u ook een maandoverzicht? Maar dan wel met alle keren dat uw medewerkers te duur hebben getankt. Wees slim en stap over op de MKB brandstofpas. Dan kunnen uw medewerkers bij elk tankstation terecht. Dus ook de goedkope.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 Ze blikken met ons vooruit op de vredesconferentie voor Syrië... die woensdag begint. Gazan, jij gaat er naartoe. Het is in het Franse Montreux. Wordt het net zo chic als dat klinkt? Uh, ik uh, denk het niet. Nou, ik, ik ken Montreux eigenlijk niet zo goed. Uh, uh, nou ja, goed. Het is een uh, mooi plaatsje aan, langs een meer, aan een meer. Dus ik, uh, ja. ik heb geen idee wat ik er nog heb. Maar of vroeg. het een mooie conferentie wordt, dat valt nog te bezien. Inhoudelijk ben ik bang van niet. Ilona Shamoun, jij volgt het vanuit Nederland. Je bent van origine Syrische. En je gaat je familie in Syrië op de hoogte houden van de conferentie. Want hoe lastig is het als je het alleen van de Syrische media moet hebben daar? Uh, nou, het is natuurlijk eenzijdig. Dat geldt eigenlijk voor iedere, ieder medium dat je erop uh, nahoudt. Maar het, um, het is op zich prima te volgen. Maar als je het alleen vanuit Syrische staatstelevisie kijkt... dan zal je denken dat het een conferentie is waar alleen als dat aan het woord mag zijn... en, uh, en, en terrorisme bestreden gaat worden. En dat dat de enige focus zal zijn. Ook aan tafel, PVDA-Kamerlid Tanja Jadna Lansing. u heeft vandaag even een andere pet op... namelijk die van bewonderaar van de Amerikaanse First Lady Michelle Obama. En die pet is natuurlijk spreekwoordelijk... maar hebt u ook fanartikelen van haar? Hebt u een mok, een vingerhoedje, een afbeelding? Die, helaas heb ik dat niet. Ik heb wel ongeveer elk artikel in een tijdschrift... tot de woede van mijn man. Die zegt, weer een tijdschrift het huis in. Ik heb echt stapels tijdschriften met Michelle Obama. Dus uh, nog geen mok. Als jij die hebt, graag. Ik heb er geen. En oh, een handtekening? Wil ik ook wel hebben. Volgens mij heb jij die mop wel even in. Ja, dat ga ik niet weggeven. Oh. De nieuwsbv Met Felix Murders en Willemijn Veenhoven. Op de valreep besloot VN-baas Ban Ki-moon nog eens tien landen extra uit te nodigen... voor de vredesconferentie over Syrië-Nederland bijvoorbeeld... maar ook een van de belangrijkste bondgenoten van Assad-Iran. Frans Timmermans, minister van Buitenlandse Zaken... Die zal de conferentie namens Nederland bijwonen. Dat heeft het ministerie zojuist aan ons laten weten. Dat is nieuws. Aan tafel Ilona Shamoun, zoals gezegd, studente politicologie. Ze komt zelf uit Syrië. En Gassanda Dahlan, buitenlandredacteur bij Trouw en politicoloog. Zijn jullie verrast door de uitnodiging van Iran? Ik ben zelf niet verrast. Ik was vorige week in Kuwait... Um, waar de vraag werd gesteld aan Ban Ki-moon. Toen zei hij dat hij nog bezig was met... Um, nou ja, dat hij plannen had om Iran uit te nodigen... maar hij kon er nog niet zoveel over zeggen. Dus in de basis daarvan verwacht ik eigenlijk wel... dat er een uitnodiging zou worden verstuurd. En jij Ilona? Nou, ik vind het wel een slimme en, en logische keuze om Iran erbij te betrekken... want die is natuurlijk heel erg betrokken bij het uh, conflict in Syrië. En ook natuurlijk vanuit Amerikaans perspectief... is het heel logisch om Iran uh, nu een beetje in te binden... in internationale bijeenkomsten. Want vandaag begint ook het... Uh, uh, of wordt het, uh, het, het verdrag geïmplementeerd het uh, nucleaire programma... en om uh, Iran dan hierbij te betrekken. Dat is wel een handreiking richting Iran natuurlijk. Maar er zijn natuurlijk een heleboel oppositiegroeperingen in Syrië... er zijn er nogal wat, die daar weer tegen zijn, tegen de komst van Iran. Ja, voor, ook voornamelijk de oppositie buiten Syrië. De ja. uh, Nationale Raad die in Turkije zit... die heeft zelfs gedreigd om, om zich terug te trekken uit de uh, vredesconferentie. Uh, co dus is dat dan wat slim? Om Iran erbij te betrekken? Het lijkt mij heel slim om Iran erbij te betrekken... omdat je, als je wil gaan onderhandelen... moet je dat doen met de belangrijke spelers. Het is ook niet handig om te gaan onderhandelen met gelijkgestemden, want dan hebben onderhandelingen geen zin. Dus ik denk dat het heel verstandig is om Iran erbij te betrekken. Je hoeft niet mee eens te zijn... maar dat is juist precies de reden waarom je er, uh, met ze moet onderhandelen. Ja. Um, je zei net al even helemaal aan het begin, het wordt een lastige klus daar. Um, eventjes, het zou eerst in Genève plaatsvinden. Uiteindelijk is het Montreux geworden. Ja. Waarom mist dat? Nou, het is denk ik een van de slechtste georganiseerde uh, conferenties uh, die ik ken. Uh, nou ja, die ik ooit gezien heb. Maar het is uh, aanvankelijk zou dus in Genève plaatsvinden. Maar er was een conferentie al gepland. Ik geloof dat het een horlogemerk was of een, nou, een, een grote conferentie waardoor alle hotels uh, waren volgeboekt. Dus toen hebben ze besloten om het naar Montreux te gaan verplaatsen. Dat klinkt toch echt heel, heel um, ja, amateuristisch. Het dit. is buiten, ja, het klinkt heel amateuristisch. En het is ook voor een deel te zelf niet eens bekend wie er allemaal nog gaan deelnemen. Het is, de conferentie begint overmorgen en nu heeft pas Iran een uitnodiging gekregen. Uh, de Syrische oppositie of uh, een deel van de Syrische oppositie heeft pas gisteren laten weten dat ze gaan. Dus het is echt tot op het laatste moment spannend wie er gaan deelnemen. Maar het is uh, qua organisatie, uh, laten we wel te wensen over. Ja. Het is wel mooi dat ze gaan hè? Uh, Althans, een deel. Ja, het is een deel. Het is natuurlijk uh, de vraag van wie zij eigenlijk vertegenwoordigen. We weten eigenlijk, uh, ik denk dat de meeste Syriërs, dus in Syrië zelf geen idee hebben wie uh, nou ja, het Syrisch Nationaal Comité is. Uh, Wat is dat eigenlijk? Ja, het is een, een soort van uh, ja, een soort van, uh, -organisatie okay. van, van, van van ballingen die eigenlijk um, ja, waarvan de meesten al lange tijd niet in Syrië wonen. En die eigenlijk heel weinig, uh, ja, waar, waar heel veel Syriërs veel kennis zijn. Maar zijn de strijders niet... er ook bij betrokken? Nee, de strijders hebben eigenlijk uh, laten weten dat ze niet komen. Althans de belangrijkste strijdgroepen in Syrië. Dat zijn dus met name de islamisten hebben laten weten dat ze niet willen komen. Dat is Agra al-Sham niet. Uh, al qaeda uiteraard niet. Uh, die maar De zijn... islam ja, komt ja, ook niet. Die komt de ook allergrootste uh, rebelgroeperingen komen niet. En die hebben ook gezegd dat ze de uitkomst van Genève niet zullen respecteren. Maar dat is dan wel weer prettig voor Assad, want die wil niet met terroristen aan tafel zitten. Het is voor hem inderdaad ideaal. Sowieso de mensen die, uh, met wie hij gaat onderhandelen... of met wie zijn delegatie gaat onderhandelen... die vertegenwoordigen eigenlijk niemand. Want het, de Nationale Coalitie, we hadden het er net over... Uh, dat zijn eigenlijk zelfverklaarde uh, mensen, mensen die in ballingschap zitten... Ja. Dat, ze, he, ze hadden ook vanuit Syrië kunnen opereren. En er zijn ook binnenlandse oppositiegroepen. Alleen die, die zijn ook niet gekomen. Dus oh. eigenlijk onderhandeld Assad daar met, ja, met niemand. Maar jij, jij hebt familie hè, in het noorden van ja. Syrië. Voelen die zich op enige manier wel gerepresenteerd... door, door die Syrische nationaliteit? Nee, council? Nee, ze voelen zich helemaal niet gerepresenteerd daardoor. En uh, ze hadden liever gezien dat er bijvoorbeeld... Um, uh, religieuze leiders waren geweest. Of etnische leiders. Want he, er zijn enorme spanningen nu in Syrië... tussen etniciteiten en religies. En ze hadden ook liever Gezien dat het maatschappelijk middenveld daar beter was vertegenwoordigd, dat vrouwenorganisaties daar vertegenwoordigd zouden zijn, maar die zijn niet eens uitgenodigd. En omdat dat één nou ja, maar even pad gezegd, één groot zootje is. Het is inderdaad een groot zootje, ja, ja, helaas. Ik zie ik zie u de hele tijd meeknikken, Tanja Nansing van de PVDA. U herkent dit heel erg? Nou ja, met name het laatste wat jij vertelt. Van, um, uh, dat mensen die daar zelf wonen. Hè, echt aangeven van um, totale ja, paniek. Van wat gaat hier gebeuren? En komt hier dus een, inderdaad, in dit conflict komt er een oplossing? En um, ja, mijn, mijn hart, en het klinkt heel emotioneel, maar misschien is het zelfs wel zo. gaat heel erg uit inderdaad naar die vrouwen, naar die kinderen. die geen stem hebben, maar wel continu worden geconfronteerd met datgene wat er gebeurt in hun land. En die uitzichtloosheid, dat lijkt me echt voor jouw familie. Heel erg vreselijk, ja. Komt er in een bericht binnen dat Iran gaat naar die conferentie... zonder voorwaarden vooraf. Zegt dat wat? Ik uh, denk het niet. Uh, uh, ik denk dat het voor de conferentie zelf handig is dat Iran gaat deelnemen. Omdat het nogmaals gaat als ze op zoeken naar een oplossing. Maar ze stellen dus geen enkele voorwaarden? Uh, de Iraniërs zullen denk ik gaan. Ik denk, de, de Fransen hebben natuurlijk gezegd van dat ze moeten instemmen met dat Assad zou moeten vertrekken. Ja. Als, maar daar trekken de Iraniërs zich natuurlijk niets van aan. Want dat ja. is, dat zoiets beslis je niet even een paar minuten. Dat is echt iets waar je uit, naartoe gaat werken. en nou, Dat nee. kost heel veel tijd. Maar voor het geval dat het op een vraag leek... ze stellen dus geen enkele voorwaarden. Dat is net bekend geworden, zegt okay. eh, ja. de minister van Buitenlandse Zaken ja. van Iran. Ja. Ja. Oké, okay, dus religieuze leiders zijn niet vertegenwoordigd. Uh, vertegenwoordigers van, van kerken, moskeeën, uh, bijna niet. Vrouwen zitten er niet. Je zei net al, ik heb er niet zoveel vertrouwen in. Hoe, hoe, even, het is natuurlijk heel moeilijk vooruitkijken... maar mm -hmm. wat verwacht je van deze conferentie? Van deze conferentie in principe denk ik dat het een, uh, een, een deels een PR-show gaat worden. Met name voor het Assad-regime. Um, omdat nogmaals de belangrijkste spelers die ontbreken... dus de echte oppositie, dus de gewapende oppositie, is niet aanwezig. En dat is wel heel erg belangrijk dat die er zijn. Want dat is, dat is, het gaat uiteindelijk om een oplossing van een militaire conflict. En... Um, ik denk dus dat deze, de. Assad is denk ik toch minder blij dat het toch Syrisch Nationaal uh, Comité is gekomen. Omdat hij eigenlijk het liefste Nu moet hij het podium delen natuurlijk. Uh, en hij had daar een, een grote periode van kunnen maken. Ik denk wel dat. Het, uh, wat hij gaat doen is dat hij het veel gaat hebben over terrorisme. Nee. Dat is met name een term wat bedoeld is voor buitenlandse consumptie. Het is met name in het Westen. Wat zijn we daar gevoelig voor? Voor, voor het woord terrorisme. Uh, we weten nu ook dat uh, Westerse inlichtingendiensten Contact hebben gehad met het Assad-regime in het geheim. En ik denk dat hij dus vooral die conferentie zal gebruiken om terrorisme op de agenda te zetten. En terrorisme heeft je wel een klein beetje gelijk in misschien... gezien het feit dat er een heleboel volgelingen van Al-Qaeda... Al-Qaeda-strijders ja. daar aan de gang zijn, aan het werk zijn. Ik heeft een wel e groot gelijk in eigenlijk... Ja. want er is heel veel uh, terrorisme uh, uh, binnen in Syrië. Mijn familie heeft daar ook mee te maken. Je kan daar niet normaal de straat op zonder dat, uh, dat er iemand bij je moet lopen... met een wapen. En je moet langs verschillende checkpoints als je ook maar even de stad uit wil. En als je dus bij zo'n checkpoint komt... dan kan er daar iemand staan van ISIS of van Ahra al sham of welke oppositiegroep dan ook. En als je langs wil, dan moet je... Die mensen de hemel in prijzen. Dan moet je zeggen, ja, Syrië is jullie land. Jullie hebben helemaal gelijk. Je moet een islamistische staat komen. En dan pas word je verder gelaten. En als vrouw moet je waarschijnlijk heel erg decent gekleed zijn? Uh, dan moet je een hoofddoek op. Vrouwen die vroeger geen hoofddoek op hadden. Zelfs christenen die dragen nu uit veiligheid een hoofddoek. Zijn jij, wat denkt jouw familie van deze conferentie? Want de Hans zegt net, het wordt eigenlijk gewoon één grote Assad-show. Maar het is, uh, ik, denk dat het, ik denk dat zij denken dat het vooral een, een paradepaardje is van het Westen. Om te laten zien dat ze wel degelijk iets kunnen met het Syrisch conflict. En dat ze uh, Assad rondom de tafel hebben gekregen ook met de oppositie. Maar ze verwachten er niks van. En het enige dat er te halen valt is misschien op humanitair gebied. Dat is ook wat we in Aleppo nu al hebben gezien. En in Yarmouk, het uh, uh, Palestijnse vluchtelingenkamp bij Damascus. Dat, dat er al heel lang meer... omsingeld is, ja. waar mensen doodgaan van de honger. Ja, ja dat is verschrikkelijk. Ik weet niet of jullie de beelden daarvan hebben gezien. Maar het is heel ja. ernstig, die situatie daar... En, uh, maar daar, daar is nu dus wel hulp naartoe gegaan. En uh, Assad heeft ook een, een staakt het vuren uh, aangekondigd rondom Aleppo. Dus dat zijn al wel, er valt wel het een en ander te halen... maar niet het grote eindconflict waar we op hebben gewacht. En hoe zit jouw familie erbij daar? Uh, in het noorden? Of ja, in... hebben zij het moeilijk? Het, het is hebben ze, waar. Hebben ze het voldoende te eten? Ze hebben voldoende te eten, alleen het is hartstikke duur. Het is heel moeilijk ook aan iets te komen. En er zijn heel veel producten ook gewoon niet, niet aanwezig. En het wordt ook moeilijk om bijvoorbeeld uh, babymelk... Uh, te halen van die dingen die wij natuurlijk als vanzelfsprekend hebben. Maar dat, dat is daar heel moeilijk te vinden. En, um, en ze hebben natuurlijk te maken ook met, het, uh, met de criminaliteit... doordat veel mensen die, uh, die willen vluchten uit conflictgebieden... die vluchten naar het noorden en willen het land niet uit. En ja, die komen dan in, in grensgebieden te zitten als in Gameshli... Uh, waar mijn familie woont. En die wonen op straat en die kunnen nergens naartoe... en dat leidt tot, tot een enorme chaos. En het is ook het eindeloze conflict tussen de Koerden en de radicaal-islamisten in het noorden. En ze zitten er middenin. Um, we hebben alle beelden gezien. En nou ja, niet alles. Maar als je dit ook beschrijft. Het is natuurlijk verschrikkelijk wat er gebeurt. En hier in het Westen praten we over. Als dat moet weg, als dat moet weg. Gassan, er zijn steeds andere, meer geluiden hoor je. Ja. Ik heb een opiniestuk voor jou gelezen. En daarin zeg jij van: We gaan het er niet helemaal over hebben. Het is een heel lang stuk. Maar eigenlijk zeg jij, het zou het beste zijn als, als, als, als dat zou winnen. En dat lees je ook steeds meer. Mm -hmm, kan ja. je dat kort uitleggen waarom je dat denkt? Ja, nou, het, het, het, eigenlijk ga ik er vanuit... als het uitgangspunt is dat er, dat, er, dat er een oplossing... dat er vrede moet komen... dan denk ik dat je eigenlijk tot geen andere conclusie kunt komen... dan als dat moet blijven. Als dat het uitgangspunt is, als je... Als je andere uitgangspunt hebt, namelijk dat je rechtvaardigheid of het vertrek van Assad belangrijker vindt dan een oplossing voor het conflict, dan moet je voor iets anders kiezen. Maar als, als er vrede... Uitgang, als vrede, dan is denk ik dat de snelste route naar, naar vrede. Want als hij weggaat, wordt de chaos alleen maar groter? De chaos wordt, wordt groter. Uh, het is uh, natuurlijk de, de Syrische oppositie, na, na drie jaar strijd zijn ze het nog niet eens over eens over een, over een partijprogramma, hebben ze niets. Ze, uh, ze hebben nog ze vechten onderling. Dat is wel een voorbode van wat er zo plaatsvinden plaatsvinden, dat niet meer is. Dat is geen normatieve uitspraak. Om het, het is meer. zijn, toch dan is alles voor niets geweest? Of... Ja, klopt. Ja, ja. Ja. Ja. Maar een jaar geleden dachten we dat het niet erger kon worden. En nu het is het nog veel erger geworden. En ik was afgelopen week in Kuwait, waar ik een, een meneer sprak van Otja, van de, de, de VN-organisatie, zich inzet voor, uh, voor vluchtelingen ook. Die zei een jaar geleden hadden we nooit kunnen verwachten dat het zo erg zou zijn. En het was toen al een catastrofe. En nu is het nog veel erger geworden. En wat komt er na een catastrofe? Ik weet het niet meer. Hij zei van, vorig jaar dat we niet erger konden worden... en wellicht wordt het volgend jaar nog veel erger. Maar om uit te gaan dat, er dat, dat Syrië volledig... Dat het, dat het niet meer erger kan dan het nu is. Dat, uh, maar Assad wat. heeft ook gezegd, ja, wat er ook gebeurt... mensen van de oppositie de oppositie neem ik niet op... in welke regering dan ook. Ja, ja. Ja, dan heb je dat weer? Ja, dat is denk ik ook wel een onderhandelingstruik. Ik denk wel dat het Assad-regime voor een deel... het is natuurlijk een keihard regime... maar ze zijn ook pragmatisch genoeg om uiteindelijk toezeggingen te doen. Ik denk op dit moment hebben ze daar geen reden toe. Ook omdat ze er natuurlijk goed, redelijk goed voor staan, militair gezien. Maar het is een regime wat uitermate pragmatisch en opportunistisch is. En ik, uh, ik, ik zou, me niet, zou me niet verbazen als hij later ook vanuit strategische overwegingen... ervoor zou kiezen om een aantal leden van de Syrische oppositie op te nemen in zijn regering. Maar hij heeft al mensen uit de oppositie, alleen interne oppositie in zijn regering zitten... Ja. Ja. Minister van uh, Verzoening is iemand die dat in, het, in op, ja. een oppositie ja. heeft gezeten. en ook een, een verboden partij is geweest lang. Dus hij heeft al uh, concessies gedaan. Ja. En dat kan alleen maar. Ja. En dat gaan. is ook wat ik denk als dat regime. Het is, het is een opportunistisch regime. Uh, dat is. En het, ideologie speelt denk ik een minder grote rol dan wij vaak denken. Ze zijn bereid tot wel degelijk concessies te doen. maar alleen als het hen stratege, op strategisch niveau goed uitkomt. Ilonis Jamoun en uh, Ghassan Dahan blijf even zitten. Neem nog een broodje. of wat anders, mag ik de Australian Open is de tweede week ingegaan. De grote jongens blijven dus over. Vanochtend stonden Rafael Nadal en Andy Murray op de baan. was commentator Mark Brasser. Mark, was het een spannende wedstrijd? Nou, van, van Rafael Nadal was redelijk spannend. Hij won uiteindelijk wel in drie sets. Maar hij had het eigenlijk in alle sets had hij het moeilijk. 7-6, 7-5 en 7-6. Tegen de Japanner Kai Nishikori. Ja, um, die Japanner gaat dan lang mee in elke set. Maar ja, het draait om de punten aan het einde van de set. En uh, dan zie je toch weer dat Nadal zijn niveau uh, ja, een stapje hoger kan brengen. Geconcentreerd is. De dingen moet doen die hij die, die, die moet doen op zulke momenten. Ja, en daardoor wint hij de partij. Uh, Andy Murray speelde tegen Stefano Robert. Dat is een een lucky loser. Iemand die eigenlijk niet eens aan het toernooi mee had mogen doen... maar omdat iemand anders afzegde, toch in het toernooi kwam. Nou, Murray de eerste twee sets heel erg makkelijk. Ja, toen wat concentratie verliest, daardoor verloor hij de derde. Dat hebben we eerder gezien met, met Murray eerder in dit toernooi. Dat hij, dat hij in zo'n derde set, als hij de eerste twee gewonnen heeft... wat moeite heeft om die concentratie vast te houden. Nou, nu verloor hij die derde set... maar hij maakte het uiteindelijk in, in vier sets toch, uh, toch wel overtuigend af. Ja, nou kondigt hier vanochtend uh, de hoofdact aan, hè. Federer tegen Tsonga. Is, is dat het spektakel geworden dat je verwachtte? Nou, het is niet helemaal het spektakel geworden, maar het was een masterclass van Roger Federer. Die speelde zo ontzettend goed. Het songa vond ik niet helemaal uh, je van het. Maar Federer, ja, daardoor ontbrak de spanning, want Federer won, won in drie sets. Maar het was, het was zo goed wat Roger Federer liet zien. Zo aanvallend. Zo, ja, als hij eigenlijk moet spelen, wil hij nog kans maken om een, om een Grand Slam toernooi te gaan winnen. Hij verscheen 41 keer aan het net. Hij pakte daar 34 punten daar aan het net. Dat is Even snel zo'n zo 83 procent. Uh, zijn service was goed. Zijn voorend Heel veel power in zijn voorhand. En ja, hij, hij gaf eigenlijk zo Wilfried Zonga uh, geen schijn van kans. De hele tijd in controle, Federer. De hele wedstrijd, de bovenliggende partij. Ja, en zeggen, dit, dit was de eerste test voor Federer. Nou, hij is ruim schoot geslaagd. En nu kan hij zich op gaan maken voor een kwartfinale tegen Andy Murray. Dus uh, ja, dat belooft wat. Ja, Goed als van oud, zou je zeggen. Zeker, goed als van ja. ja. echt heel goed. Hij heeft een, een, een nieuwe coach, Steven Edberg. Hij heeft een iets ander record waar hij in december mee heeft getraind in Dubai. Nou ja, die combinatie, maar zeker ook Edberg, de aanvallende speler van Welleer... He, die, die zegt, heeft gezegd tegen Federer van, nou, je moet aanvallen... je moet op de voorvoeten tennissen niet achteroverleunen, maar naar voren gaan. Nou ja, die woorden heeft hij zich ter harte genomen. En dat, dat lijkt zich uit te gaan betalen. Mark Brasser, thank you. Wat houdt de rest van de wereld zo al bezig? buitenland redacteur Kees Dürerstein vertelt het in 100 seconden. Klokkenleider Edward Snowden, die vorig jaar de praktijken van de NSA blootlegde, heeft erbij mogelijk hulp gekregen van de Russen. Dat zegt Mike Rogers, voorzitter van de inlichting inlichtingencommissie van het Amerikaanse huis van afgevaardigden. Some of the things that he did were beyond his technical capabilities. I believe there's a reason he ended up in the hands, uh, the loving arms of an FSB agent in Moscow. Uh, I don't think that's a coincidence. Rogers zegt dat er een onderzoek gaande is naar een link tussen Rusland en Snowden. De beroemde violiste Vanessa May ruilt haar strijkstok even in voor een paar skis... Want ze mag naar de spelen in Sochi, De Britse meekomt voor de slalom uit voor Thailand, omdat haar vader een Thai is. Drie jaar terug maakte ze haar plannen bekend. I grew up skiing uh, since I was about four years old. We went to different resorts, and uh, so for about for a few months now, I've had a dream to qualify and participate in the next Winter Olympics. Landen die geen top 500 skier hebben mogen een man en een vrouw naar de spelen sturen, zolang die een minimaal puntenaantal halen, en dat is mee net gelukt. En nu de door rebellen bezette stad Bor is heroverd door het Zuid-Soedanese leger... worden de gevolgen van de verwoestende strijd zichtbaar. De stad is geplunderd en platgebrand. Een ploeg van VRT-journalist Rudy Franks was als een van de eerste ter plekke. Op de straat liggen nog lijken. En ook het ziekenhuis is zwaar getroffen. Wie niet kon vluchten is afgemaakt, in bed. Weinigen zijn gespaard. Zie het, het mortuarium waar nu al lijken meer dan drie weken liggen... Dus het is ondraaglijk. Straks in BV-buitenland gaan we naar Brazilië. Daar organiseren jongeren uit achterstandswijken grote acties in winkelcentra om te protesteren tegen het discriminerende deurbeleid. Elektronica en bas en funk en groove. Alles combineren ze. Ze komen uit Nieuw-Zeeland. Hier is Babysitter Circus. You said you won't Toast with me This is the way it's supposed to be Yeah, oh yeah You were close to me From, from here on in You're a ghost to me You said You won't see me Here no more It's supposed to It be. Circus met een single van vorig jaar. Ja, ik vind Kiwis toch lekkerder. Schrijfster en columnist Nienke de Jong. Het is vandaag Blue Monday. Dan zijn we met z'n allen lekker depressief. Maar jij vindt het maar grote onzin. Ja, want het is ook onzin. Want het is gewoon dus bedacht door een nep wetenschapper uit Cardiff. Of in ieder geval een halve wetenschapper uit Cardiff. Die het heeft bedacht uh, in opdracht van de reisbranche. Die dachten als we nou een hele depressieve dag uh, bedenken... dan gaan mensen wel een reis boeken. En er zijn allemaal massaal ingetrapt en dat doen we net alsof het zo is. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. En bovendien zijn er echt heel veel dagen veel erger dan Blue Monday. Welke dan? Nou, bijvoorbeeld de, de, de middag voor pakjesavond. Ja. Als je zeg maar ja. bijna al je cadeaus hebt gekocht... maar op het laatste moment erachter bent gekomen... dat je nog niks voor tante Hetti hebt... en dat je dan naar de boekhandel moet... en dan blijkt dat de streekromans van Leni Sades... allemaal lang uitverkocht zijn. En dan moet je ook nog naar huis... want er moet nog iets gepiermacheerd worden voor je neefje. Er zouden pietenpakken bezorgd worden, die zijn niet bezorgd. Nou, die stress honderd keer erger dan bloemande. Wat, ja, verder. Wat ook heel erg is, is de eerste dag van je vakantie... als je naar de camping bent gereden... je hebt vol goede moed je caravan op het veldje neergezet. Je loopt een rondje over het veldje... en je komt erachter dat er een paar vage kennissen... op hetzelfde veldje staan. Oh. Van die mensen die je eigenlijk het hele jaar al ontloopt. Omdat je helemaal geen zin hebt om te praten. Maar dan staan ze bij je op je veldje. hoe ja, dan, dan, hè? Dan moet je de hele vakantie met ze doorbrengen. En avond en avond gaan barbecuen. En gaan praten over de kinderen. En over hun saai werk. En hun modeltrein. Of welke rare hobby's ook wel niet hebben. Die mensen. Ja. Veel erger dan Bloemhandee. Ja. Nog meer. De dag, dat je besluit, nou, ja, de dag dat je besluit... dat je eens een keer een hele grote huishoudelijke klus gaat aanpakken. Bijvoorbeeld de dag dat je besluit... ik ga even de hele buitenbol buitenom verven van je eigen huis. En je gaat in de bouwmarkt, je hebt alles gehaald... en je bent helemaal goed gemutst. En je hebt één kozijn geschuurd en je denkt dan... ik heb hier geen zin meer in. Maar ja, dan moet je door. Want je kunt niet met een paar half afgeschuurde kozijnen uh, die laat je dan ook maanden staan. En dan krijg je daar alleen maar depressieve gedachten over. Dus je moet door terwijl je dat al lang niet meer wilt. Nou, dat is nog veel erg aan Monday. En bovendien kan dit vandaag helemaal niet Blue Monday zijn, want het is de verjaardag van Dolly Parton. Oh? Oh, nee. De meest optimistische vrouw op aarde. Mijn heldin. De, ja, de vrouw die 9 to 5 heeft gemaakt om ons allemaal door bloemmanden heen te slepen. En dan zou dit Bloemman, dat kan gewoon niet. Wist je dat, Tanja? Ik dan wist het, dan het niet, maar ik heb direct het liedje in mijn hoofd, Working 9 to 5. Ja, nou, zie je. Ja. Nou, ja. Hoe het... oud is ze geworden? Super mega stok oud. De borsten zijn iets jonger dan dat ze zelf is. <laughs> Zo is het. Mienke de Jong. Dank je wel. De nieuwsbv Met Felix Murders en Willemijn Veenholfen. Tweede Kamerlid Tanja Jadna Nansing steekt niet alleen haar bewondering voor um, Dolly Parton uh, on, niet onder stoel of banker, maar ook niet voor, die voor Michelle Obama. En daarom is ze dit uur te gast. Want vandaag is precies een jaar geleden dat uh, haar man uh, bezig is aan zijn tweede Armein termijn. Dat betekent dat zij uh, bezig is als First Lady van de Verenigde Staten. En ze werd vorige week 50. En daarom hebben we het over Ook aan tafel de Syrische Ilona Chamoun... en trouwjournalist Gassan Daan. En met hen blikten we net vooruit op de Vredesconferentie. Woensdag voor Sy Syrië In Montreux. Nu Dit is Radio het Radio 1. En de met Dorad Megens. Minister Timmermans is namens Nederland woensdag bij het vredesoverleg over Syrië. Meer dan 30 landen zijn uitgenodigd om mee te praten over een oplossing van het conflict. Eerste bijeenkomst woensdag is in Montreux. Vanochtend werd al duidelijk dat ook Nederland is uitgenodigd. maar nog niet bekend was wie ons land zou gaan vertegenwoordigen. Hartpatiënten zijn niet erg te spreken over hartspecialisten. Bij het meldpunt hartpatiënten zijn tot nu toe bijna 3000 klachten binnengekomen. Patiënten uh, klagen over onbeschofte specialisten, slechte communicatie en medische fouten. Zo blijkt uit een analyse van het meldpunt. Groot deel van de patiënten vindt dat cardiologen zich arrogant gedragen. Volker van de Graaf, de moordenaar van Pim Fortuyn, is op proefverlof geweest. Wanneer en hoe lang het allemaal geduurd heeft is niet duidelijk. Meer details wil staatssecretaris Teven niet geven. Hij voelde er eigenlijk niets voor om van de Graaf op proefverlof te sturen. Teven was onder meer bang voor maatschappelijke onrust. En de Britse violiste Vanessa May gaat tijdens de winterspelen alpine skiën. Dat doet ze onder de vlag van Thailand, het land waar haar vader is geboren. May is een fervent skier, behalve violisten ook skier. Dus volgens haar manager heeft ze zich nu geplaatst voor Sochi. Het zijn de hoofdpunten. Inmiddels aangeschoven zoals elke dag Roelof van de redactie... met een update van de NieuwsBV.nl. Nienke had het er net al even over. Er loopt vandaag een diepe kloof door Nederland. Aan de ene kant heb je de mensen die meegaan in de hype... en aan de andere kant heb je de mensen die er helemaal gefokt van worden... dat iedereen maar aandacht besteedt aan de hoogst die zijn naam deelt met dit nummer. Blue Monday dus, vandaag zogenaamd de meest depressieve dag van het jaar. De media gaan er al een paar jaar vrolijk in mee. Ook nu, veel muziekzenders hebben speciale acties. Bij dag laten ze luisteraars bijvoorbeeld de hele dag moppen tappen... om het moreel hoog te houden. Een lach hoor. En met Vlaamse Stubru zochten ze vorig jaar al uit... wat het vrolijkste liedje aller tijden is, mocht je echt in de put zitten. En de Belgen kunnen het weten, want die wonen immers in een grauw en verdrietig land. En dit is hem, de vrolijkste, het vrolijkste nummer ooit, Song 2 van Blur. Yeah. inderdaad, maar nu voel ik me toch weer vies en gebruikt... zodat ik het onderwerp toch behandeld heb. Geen goed het gaat, hè. Dan echt opbeurend nieuws. Johnny de Mol kan goed zingen, dat zegt zijn moeder, Willeke Alberti. De twee gaan samen voor het goede doel een nieuwe versie opnemen... van De Glimlach van een Kind. Bij het AD zegt Willeke vanochtend... Mijn lieverd is zo muzikaal. Toen ik twaalf jaar was, hebben we samen het Ave Maria gedaan... voor een kerstalbum. Dat plaatje draai ik trouwens nog steeds tijdens de feestdagen... Dat zou ik natuurlijk graag willen laten horen of Johnny nou zo goed zingt. Ik heb geprobeerd dit Ave Maria van een 12-jarige Johnny en Willeke te vinden. Negen stagiaires zijn er de hele ochtend mee bezig geweest. Maar het is voorlopig onvindbaar en Willeke zelf gaf geen sjoegen. Hallo, dit is Willeke. Ik ben op dit moment niet aanspreekbaar... Dus uh, spreek alsjeblieft uh, even in wie je bent. Nou, doe hoor, niet ophangen. Da's... Niet ophangen. Gezellig is, hè? <laughs> he. Ik heb de, de voorspel gevraagd wat ze vanavond doet. Nou, we zoeken gewoon door. Heeft iemand het album of een mp3 van Een Gezellige Kerst met Willeke Alberti uit 1991? Dan graag even mailen met denieuwsbv. bnnvara.nl en het regent felicitaties voor Hans Klok, de harigste illusionist van het land. Hij heeft een zilveren clown gewonnen. Dat is een prestigieuze prijs van het Circusfestival in Monte Carlo. Dat is allemaal schitterend, maar voor mij blijft er maar één echte zilveren clown. De man die alle kinderen blij maakt. En die zelfs een plekje in de Spaanse taal heeft veroverd. Spaanse mensen, als ze praten, zeggen om de vier, vijf zinnen... Bassie en Adriaan. Zeggen ze echt, als je luistert, als je hoort praten, hè... Is dit, dit is wat je hoort, als je hoort praten, over dit. Pak je dat regent op, dat regent op, dat regent op, dat regent op... Wat de fuck is dat nou weer? Maar hoor je? Het is een neptaal. taal, het Roland Ronald Goedemond was dat. Jullie gaan hier zo verder met Michelle Obama. Ik zet op onze Twitter-account, at de is dat nog even een linkje naar een pagina... waar je alle first ladies van de VS ooit met elkaar kunt vergelijken. Urenlang spelplezier gegarandeerd. Tot zo. Vandaag is het een jaar geleden dat president Barack Obama... werd beëdigd voor zijn tweede termijn. Ik, Barack Hussein Obama, doe solemnly swear. Ik, Barack Hussein Obama, doe solemnly swear. Het really echt, mevrouw Obama, dat and de president en je familie... dit keer around, echt really took in de mm -hmm. moment. Was dat het geval? Absoluut. Want vier jaar geleden was het een So Dus dit was een van die momenten waar we hadden stop and, and, and breathe stoppen and, en I mean We hebben een conscious beslissing om dit in te nemen. Ze wordt geïnterviewd en zegt dat ze zich echt bewust was... van het moment van die inauguratie. Juist omdat het de laatste keer zou zijn. Nou, ze is de drijvende kracht achter de president, First Lady Michelle Obama. En dit weekend vierde ze haar vijftigste verjaardag. En volgens politieke deskundigen zit ze in deze laatste termijn lekkerder in haar rol als First Lady dan de eerste vier jaar. Ze is losse en durft wat meer van zichzelf te laten zien. How are things at the White House? Okay? Things are good. Things are good. I'm trying to stay out of trouble. Sometimes I forget I'm the First Lady, and I'm like running around in shorts. I know the first time we went on a family vacation, I had shorts on, getting off of Air Force. One en people were like she's wearing shorts and I thought we're, we're on vacation <laughs> so I've avoided shorts. Um, <laughs> is Bo by the way? Bo is wonderful. He is the smartest dog on the planet. Right. He is my son. I have two girls and a boy. <laughs> <laughs> Jatna Nansing, tweede kamerlid voor de PVDA. Dat kan niet een first lady met shorts? Nou ja, ik vind het vooral heel erg leuk dat ze uh, zo goed kan aangeven waar, waar het dan wringt. Hè? Want je bent nee. gewoon op vakantie en lekker met je familie... en je wil die shorts aandoen. Maar dat kan niet, want hé, hey, je bent first lady. ze ja. dus ik vind het heel mooi hoe ze daar bijna spelenderwijs aangeeft... waar het wringt. Hebt u op vakantie wel een shorts aan? Nee, maar ik doe nooit shorts aan. <lacht> dan ligt het daar aan, juist. <lacht> um, u, bent, u bent groot fan hè, van Michelle ja, Obama. Dus u zei net fan. al van uh, uw man... Uh, zeg, houd er eens op met al die tijdschriften ja. verzamelen. Ja. Wat maakt haar nou zo bijzonder, vindt u? Nou ja, het is vooral uh, wat ik spannend aan haar vind... is dat ze uh, echt een balans heeft weten te vinden tussen... Enerzijds wel achter haar man staan en tegelijkertijd wel heel eigen te zijn en haar eigen stem ook te laten horen. Dus niet uh, de vrouw achter de man, maar zeker haar eigen positie daarin. Mm -hmm. En toch niet uh, te veel op de voorgrond. Dus dat is heel erg knap. Ze heeft haar eigen agenda, ze heeft haar ja. eigen issues. Maar uh, staat stand by your man. Weet je wel? dat heeft ze echt wel uitgevonden. En dat ze haar man duidelijk bijstaat, dat kan je ook horen. Zelfs als hij er niet is, zoals laatst op de conferentie ja. van de National Council. Council of La Raza, de grootste mensenrechtenorganisatie... voor Latino's in Amerika. Please know, your president and his administration... are going to keep working with you and fighting with you... every step of the way. Know that. And I know these debates are hard, particularly on immigration. But do not give up, because I promise you that my husband won't give up... until a good bill gets on his desk. Ja, ze belooft dat uh, hierin, dat dat mensen. Uh, dat haar man er alles ja. aan doet. om een, om een goede immigratiewet ja. op tafel te krijgen. Waar, wat hoor je hier aan? Wat, nou ja, wat, waaruit blijkt dat zij. Um, dus naast haar man staat, maar ook haar, ook haar eigen agenda heeft. Nou ja. wat, hoe hoor je dat aan, aan dit stukje? Ja, je, je hoort in de hele opbouw van haar tekst. Hè, ze, ze heeft goed nagedacht. van wat wil ik zelf? Wat is mijn eigen doel? Ze heeft continu focus. En dus aan de ene kant zegt ze: van... hé, hey, mijn man. Uh, trust him, het komt goed, hij gaat ervoor. Maar tegelijkertijd, haar eigen boodschap in alle interviews is... geef nooit op. He, ze gebruikt ook zichzelf continu van... ik heb het kunnen redden, ik kom ook uit een niet per se makkelijke uh, situatie... en heb wel mijn studie afgerond, heb me alle kansen gegrepen. En dat is de boodschap die ze continu uitdraagt van... hoe word jij de beste editie van jezelf? Mevrouw Jatna Nansing, u bent woordvoerder beroepsonderwijs ja. en uh, voortgezet onderwijs. En voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie. Waarom ja. bent u niet woordvoerder buitenland? <laughs> nou, um, omdat ik vooral. Ik ben, ik ben zelf echt de Kamer ingegaan om de VMBO'er. Dus de jongeren... Uh, ja, maar die... als u alles weet van Michelle Obama... dan bent u toch woordvoerder buitenland? No, nee, van. absoluut niet, want dan, komt, dan doet u onze woordvoerder buitenland tekort, Want uh, er komt heel veel meer bij kijken. En, en ik ben zelf echt gegrepen. En misschien is dat mijn fascinatie met Michelle Obama wel. Want zij is ook heel erg gegrepen over educatie. Ja. En daar ben ik zelf ook van. Maar nou, nou las ik wat dingen over haar. Dat ze het ook wel... Um, de, vooral de, de woordvoerders van haar man heel moeilijk maakt. Ze ja. is een beetje lastige tante. Ja, dat is ook goed. Hè? Want uh, als je alles maar als zoete koek uh, slikt. Dan, dan komt er niks van terecht. Dus ik vind vooral dat zo, zo prachtig aan haar. Dat ze inderdaad wel, ze, ze kan heel diplomatiek en leuk zijn. Maar, maar geef hebt voorbeelden hoe ze, hoe ze mensen tot wanhoop dreigt. Nou, en ik, de... ik zag een uh, filmpje waarbij zij een speech, een hele mooie bewogen speech, houdt weer over educatie. Het belang mm -hmm. van educatie. Het belang van dat elk kind de kans krijgt en grijpt om het beste van zijn leven te maken. Komt daar een mevrouw die zegt: nee, nee, nee, maar ik wil het nu hebben over homorechten. En dan zegt zij: nee, daar ben ik niet voor gekomen. Ik ben nu hier om te praten over educatie. Educatie. En als, als het jullie niet bevalt, dan ga ik weg. En ze stapt ook letterlijk van het podium af... en vervolgens wordt haar verzocht, nee, gaat u vooral verder. Vind ik wel heel mooi, heel duidelijk de lijn aangeven... van ik heb een boodschap, die mm -hmm. kom ik nu hier vertellen... En niemand haalt mij van mijn focus af. Ze is heel gefocust. Maar ze houdt dus ook het imago van haar man heel scherp in de gaten. Ja. En daarover ligt ze wel eens in de clinch... met, met wat mensen in, in zijn directe omgeving. Ja, en ik denk dat het voor hem... tenminste, dat, dat verzin ik ter plekke. Ik weet, ik heb die man niet gesproken helaas. Maar ik kan me voorstellen dat het voor hem ook comfortabel is. Dat zij af en toe gewoon zegt... ho, stop hier niet verder. Dat hij het niet hoeft te doen. Dus dat zij eventjes good cop, bad cop verdeling met elkaar kunnen maken. Zodat hij um, op een bepaalde manier kan opereren. Je ziet het ook, hè... Dus, als hij een, zomaar iemand krijgt die vragen stelt waarvan hij denkt... hé, hey, maar dit was niet de bedoeling. Hij gaat er veel relaxter mee om. Hij is veel ja. liever, aardiger. Ja. En zij is gewoon een stuk pittiger eigenlijk. Vind ik, hè? Maar nogmaals, persoonlijke mening, niet als woordvoerder van wat dan oh, ook. Oh, oh, wel van de PvdA. Gast Daan, de PVNA. een journalist vertrouwen En uh, Ilona Shimoun, uh, familie in, in Syrië, zelf Syrische. De first lady van Syrië is nog steeds Asma al-Assad. Een, een bijzondere dame, opgeleid in Londen. Ze is investmentbanker geweest. Een dochter van een cardioloog en een diplomaat. Speelt zij op de achtergrond nog een belangrijke rol in Syrië? Um, wat ik van haar zie. Uh, tot nu toe is dat zij wel een rol speelt in de zin dat zij uh, mensen opvangt die familie hebben verloren, uh, die in het leger hebben gezeten. En dat ze ook een grote rol speelt bij uh, gebeurtenissen als Moederdag en uh, dat soort. Uh, of, of uh, nationale feestdagen. En dat, dat zij wel steeds op de voorgrond treedt als ja, de moeder van, van Syrië. Is dat ook Moederdag in Syrië dan? Of, uh... Ja, natuurlijk. Ja? Ja, natuurlijk is ze Moederdag. Het is wel een andere dag dan wat wij hier hebben, maar het staat wel degelijk in Syrië. Maar is er net zo'n pittige tante als Michelle Obama? Ik zou het eerlijk gezegd niet weten. Ik ken haar eigenlijk Amper. Um, um, nee, ik, ik zou het echt niet weten. Ik denk niet dat ze een heel belangrijke rol speelt, ook in, het, uh, in de regering. Het is een vrouw van diegene die. Nou ja voor als dat komt is het mooi omdat je je kunt zien een moderne vrouw hebt misschien voor Obama precies hetzelfde maar verder heeft ik er niet zoveel... politiek gezien heeft inderdaad niet echt een rol nee want als ik als ik u zo hoor mevrouw Jan Lansing... dan is Michelle Obama nou een pittige tante maar bepalend ook ja je ziet bepaalt zijn mede de de koers echt van haar man nou ik denk dat ze dat een beetje op de achtergrond doet, hè, dus thuis. En uh, dat is ook wel eens in een interview gezegd. En je ziet ook dat hij, uh, als zij praat... Uh, onlangs zag ik nog een talkshow waar ze met z'n tweeën waren... En als hij praat, dan houdt hij echt zijn mond. En hij kijkt bijna in complete adoratie naar haar. Van, dit is mijn vrouw. En luisteren jullie allemaal naar haar? Dus dat vind, dat vind ik zelf. Ja, vind ik natuurlijk. Ik wil ook graag die sterke vrouw zijn. En soms laat mijn man dat toe. En soms heeft hij zoiets van je niet. Naar u zo nu dan, op de, op de Ja, hij bank. kijkt in ja. complete adoratie. Ja. Als mijn man nu leust, luistert, krijgt hij een... Maar hij zit nu naar de webcam te kijken. De nieuwsbv.nl ja, Nee, maar terug naar Michelle Obama. Zij, yeah. is, zij is inderdaad... Um, zo so slim zelf, wel educated. He. dus um, Zij weet ook echt waar ze het over heeft. Het is niet gewoon een mooi poppetje. Ze is bloedmooi, vind ik zelf. Maar ja. heeft daarna in elke speech die ze houdt, is ze weer zo scherp. Weet ze precies wat ze wil. Dus die focus is heel belangrijk. Maar ook de issues die ze aan, uh, steeds aandraagt. He. Dus het onderwijs is zo ontzettend belangrijk. Vrouwenrechten enorm belangrijk. Maar ook wat ze heeft gedaan voor de identiteit en trots... Van gewoon mensen in Amerika. Hè? Van trots zijn om Amerikaan te zijn. Trots zijn om Afro-Amerikaan te zijn. Mm -hmm. dat, dat heeft ze wel echt uitgedragen. Haar bijnaam is ook Mother in Chief. Hè? Ze leefde mee toen een jaar geleden, vlak na de inauguratie, een meisje hebben doodgeschoten. dat kort ja. tevoren nog voor de president had opgetreden. Ze was standing out in a park with her friends. in een neighborhood blocks away from where my kids grew up, where our house is. En ze was caught in de lijn van vuur. Ik wil gewoon niet keep disappointing Onze kinderen in dit land. Ik wil dat ze weten dat we ze them first. Ja, het lot van kinderen grijpt haar erg ja. aan, hè? Ja. En ook mooi die Cindy die ze zegt, hè? Van jongeren moeten weten dat we hun op de eerste plaats. Uh, zetten. En dat is ook inderdaad mijn motivatie geweest om in de Tweede Kamer te gaan zitten. Dat is echt om, om jongeren te laten zien van um, er, zijn, er is zoveel mogelijk. Er zijn kansen in Nederland en grijp ze ook daadwerkelijk. En daar waar het nog niet gaat dan hoop ik natuurlijk op, ja, je bent slechts nietig als één persoon maar toch steen bij te dragen om te zorgen dat die kansen voor de jongeren inderdaad daadwerkelijk uh, komen. En, en Michelle doet dat veel grootser en meeslepender. Maar in elke speech die ze houdt heeft ze het continu over die positie van de jongeren. Maar wat hier zo mooi was in, in deze speech en bij dit fragment. Ik heb dit beelden gezien. Zij is echt bijna tot tranen toe geroerd. En zij plaatst zichzelf in de positie van het meisje. Zij zegt, ik had haar kunnen zijn. He? En dat is, dan kom je heel dichtbij. Dus wat ik knap van haar vind, is dat ze heel betrokken continu is. En ook steeds laat zien van, ik ben heel dichtbij. Nicht bij jullie. Ik ben weliswaar First Lady, maar dat is niet meer dan dat. Ik ben Michelle Obama en ik ben er voor jullie. Hoe gaat ze de geschiedenis in? Denk nou, ze? ze gaat de geschiedenis in, denk ik, als zeer betrokken, zeer betrokken, uh, um, uh, bewogen, uh, echt inderdaad, uh, invoelend, inlevend. En natuurlijk om die enorme mooie. En af en toe een beetje een bitch. Af en toe een, be een beetje af en toe. een bitch. En dat is goed. En, maar wat ik vooral ook prachtig vind, dat wil ik echt zeggen. Ze werd vijftig vorige week vrijdag. Uh, Meestal als vrouwen 50 worden... dan hebben ze zoiets van... oh jee, en, uh, laten we het er liever niet over hebben. Dat is ook weer zoiets ook als, als we Michelle. 30 of 40 Precies. En dat is <laughs> ja. natuurlijk nonsens. Maar kijk, wat Michelle nu doet... is zeggen, nee, hoezo, we gaan er een heel groot feest van maken. Ik word 50 en het is tijd voor een feest. Ja, geen diner, hè? Ze wilde echt een, een feest. Een feest, een party. Ja. Ja. En, en dat, is, dat, dat is ook weer zo mooi van Michelle. Dat zij zegt van... Uh, je kunt dingen ook omkeren. Hoezo is dat vreselijk? Dat is geweldig, want je, je kunt vanaf nu nog veel meer gaan doen... om die samenleving net iets beter te maken. Dus het is heel dienstbaar aan de, de samenleving. Ik vermoed dat u zometeen op de weg naar huis... even bij een tankstation stopt om nog even wat bladen over haar in te nee, slaan. ik heb nu drie debatten. Dus ik ga nu <laughs> okay, naar debatten toe. daarna dan. <laughs> Blijf zitten. De Nieuwsbv. Een nieuw plan om de failliete aluminiumsmelter Aldel te redden. De fabriek zou goedkope stroom moeten krijgen... uit een warmtekrachtcentrale in Delfzijl. Dat is juist bekendgemaakt op een persconferentie van de regio Eems-Delta. En bij die conferentie is nos Economieverslaggever Peter van der Meerschout. Peter, hoe gaat die goedkope stroom uit die warmtekrachtcentrale Aldal redden? Nou, wat ze eigenlijk hier willen is de minister van Economische Zaken... een uh, subsidieregeling openstelt die in de rest van Europa ook al wordt gebruikt... voor warmtekrachtcentrales, maar in Nederland nog niet waarmee die warmtekrachtcentrale in Belzeil, die nu al op halve kracht werkt, weer op volledige kracht zou kunnen gewerken. Want dan wordt namelijk stroom goedkoper als je dat subsidieert. Daarmee worden dan de stroomprijzen voor eigenlijk de hele energie-intensieve industrie in dat gebied, want daar gaat het in feite om, het gaat niet alleen om aldel. Want ze gebruiken niet even aldel en de problemen daarom aan te tonen. Dat uh, al wel uh, failliet is gegaan door een hele dure stroomprijs. Maar ook andere bedrijven die ook gebruik moeten maken van die dure stroom. Die uh, staan ook op het randje of bijna op het randje. Om dat nou te voorkomen, zeggen ze hier: en het is een samenwerking tussen al uh, die bedrijven daar van de energie-intensieve industrie. en ook de overheid, want die hier heet uh, de gast bij, uh, uh, bij de provincie uh, Groningen. geeft nou een subsidie voor de komende twee jaar. Het is een subsidie van 40 tot 50 miljoen euro op jaarbasis. zodat stroom goedkoper wordt en de bedrijven dus beter en meer kunnen, um, uh, kunnen draaien. In ruil daarvoor, zeggen die bedrijven, gaan wij ook wel wat doen... want dan gaan we allerlei projecten opzetten om um, te verduurzamen. En ook nog eens een keertje alle kennis en kunde die hier in dit gebied aanwezig is... op het gebied van verduurzaming, op het gebied van uh, groene stroom en groen gas enzovoort... gaan we bundelen, dan maken we een soort een soort experimenteerlab van... zodat iedereen daar in de toekomst van kan uh, profiteren. Nou, het is allemaal win-win-win-win-win-situatie. Um, uh, en het, gaat ook nog, het, het, het kost... Niet zoveel geld, zeggen ze hier. Er kan ook een baan opleveren. Maar waarom hebben ze het niet eerder bedacht, Peter? Want er was al lange sprake van dat Aldel veel concurrentie had... van bedrijven die in Duitsland veel goedkopere stroom konden krijgen... en dus ja. oneerlijke concurrentie ten opzichte van de aldel boden. Dus ja, je zou denken... die oplossing had toch veel eerder bedacht moeten worden? Ja, die oplossing had veel eerder bedacht moeten worden... maar pas nu pas hebben ze hem bedacht. En ik denk dat dat komt omdat ze toen zagen... dat Aldel inderdaad gewoon de failliet is gegaan. Vergeet niet, Aldel is pas op uh, 30 december, voor je het verklaart... tot die tijd werd het nog op allerlei manieren in de lucht gehouden. Er werd natuurlijk wel uh, uh, gedacht aan, aan dit soort oplossingen. Maar onder, onder druk wordt alles vloeibaar. Nu hebben we dus gezien dat het dus echt gewoon helemaal mis kan gaan hier. En om voor die andere bedrijven dat nou te voorkomen... en met het, uh, uh, het gaatje van uh, een mogelijke subsidieregeling... die in de rest van Europa wel wordt gebruikt... om daar warmtekrachtcentrales van te laten draaien... Ja, zet dan die subsidiekraan hier ook maar al. En, en dan moet dus minister Kamp van Economische Zaken wel toestaan. dat hij dus nu warmtekrachtcentrales ook gaat subsidiëren. Dus iets wat hij tot nu toe nog niet gedaan heeft. En wat denk je? Gaat dat gebeuren? Um, de, uh, komende woensdag dan praat de Tweede Kamer over um, het failliet gaan van uh, Al. En dat is ook de reden waarom ze nu met deze, met deze voorstellen komen. Nog een andere reden is dat de subsidieregeling dit gaat per uh, uh, nee, ze moeten voor eind januari moeten ze uh, de aanvraag omdienen. Gaat die er komen? Ja, dat ligt dus helemaal aan de minister. De minister zal er ook twee keer af horen komen. Dat betekent als hij dit moet gaan subsidiëren, dat we dan mogelijk ook andere warmtekracht zeggen. Doe maar ook met wat geld. Nee, dat is een politieke beslissing. En daar gaat, daar gaat de minister over. Overigens betekent het dus, als het hier niet doorgaat, dat dan ook al die andere projecten um, op de lange baan komen. Al die andere verduurzamingsprojecten. Dus ze hebben er wel een stok om de minister, um, nou niet zozeer te slaan, maar wel in ieder geval te dwingen. Even kijken of de Tweede Kamer woensdag de minister op andere gedachten kan brengen. NOS, economieverslaggever Peter van der Meerschout. Als je in 2006 naar het WK keek, en wie deed dat niet, dan ken je hem ongetwijfeld. Uh, Studio Sportenmat had, had hem als afsluiter van het programma. Weerzienshelden, wen es Pazier. Dat staat nu voor mich und die We zien Helden, het is mooi als je dat van jezelf kunt zeggen. Ze komen uit Hamburg, maar ze wonen tegenwoordig in Berlijn. En dit nummer dat ze brachten heet Wennes Passiert en dat gebeurt hier inderdaad. BV Buitenland. In grote Braziliaanse steden zijn jongeren uit de arme wijken niet meer welkom in luxe winkelcentra. Ze worden door de beveiliging buiten de deur gehouden. Uit protest organiseren die jongeren via Facebook nu speciale flashmobs om toch binnen te komen. Correspondent Anna Dorst is in Rio de Janeiro en daar hebben jongeren afgesproken een winkelcentrum op stelte te zetten. Governo de São Media staan er bol van de mais um rolezinho, een nieuw fenomeen in de grote steden. Jongeren uit achterstandswijken spreken via internet af in luxe winkelcentra... om daar samen te lachen, naar muziek te luisteren, te flirten en te zingen. Maar de holezinhos zijn een doorn in het oog van de winkelcentra. De overwegend zwarte, arme jongeren horen hier niet thuis. Ze worden de winkelcentra uitgezet of de toegang geweigerd. Nu grijpen steeds grotere groepen hun kans... om de sociale uitsluiting en racisme in Brazilië aan de kaak te stellen. De hollezinho verandert in een protestmars. Ongeveer een uur later dan wat er op internet stond aangekondigd... loopt er spontaan een groep van zo'n 50 à 60... Jongelui uh, het winkelcentrum binnen, klappend en zingend, gevolgd door een grote groep met mensen met telefoontjes die het allemaal vastleggen om het vervolgens weer op internet te verspreiden. Ze hebben een vrij stevig tempo, ik moet er een beetje achteraan hollen, want uh, de security guards in het winkelcentrum hebben de groep in de gaten, ...en houden ze ook stevig in de gaten om te kijken of het niet misloopt. De holesinos lopen regelmatig uit de hand. In Sao Paulo werden eerder deze week traaggas en rubberkogels ingezet... ...om jongeren uit een winkelcentrum te verwijderen. Er wordt erg angstig gereageerd op de groepen jongeren... ...die zingend en klappend door het winkelcentrum lopen. Sommige winkelcentra sluiten zelfs uit voorzorg... ...als ze weten dat er een holesino aangekondigd is. Ze gaan nu de Starbucks binnen... Het tumult begint. De security begint te slaan. Er is een hoop geduwd getrek. De aanvoerder staat bij het gordijn. En hij probeert naar binnen te gaan. Maar dat lijkt niet door te gaan. Ze staan nu in een soort van houtgreep met elkaar. Wordt met water gegooid. Wordt een beetje geworsteld. En de groep loopt weer door. Het is niet gelukt om de Starbucks binnen te komen. Inmiddels is dit... Uh... Ja, deze zien nu Al een half uurtje aan de gang. Ik heb nou niet het idee dat ze veel overlast veroorzaken. Maar de winkeleigenaren zijn als de dood dat ze de winkels komen plumberen. Dus alle winkels zijn op slot. Er wordt weer geprobeerd om de bioscoop in te gaan. Maar er wordt door een rij van security mensen wordt de groep tegengehouden. Er staan nog gewoon mensen bij de kassa van de bioscoop. De aanvoerder is een discussie aan het houden over waarom hij niet binnen wordt gelaten. Dus waarom mag hij de bioscoop niet in? En het ironische is dat de meerderheid van de beveiliging zelf ook zwarte mensen zijn. Waarschijnlijk niet uit de rijkste wijken van Rio de Janeiro. Mensen van achter de etalageruimte staan met hun iPhones te filmen. Ze lijken de winkels niet meer uit te durven. Een van de dames die hier meeloopt vandaag, die legde net uit dat zij denkt dat over het algemeen mensen hier niet gewend zijn aan zo'n grote groep donkere mensen. Dus dat ze dat heel intimiderend vinden en, uh, en eng. Dus dat daarom zo uh, hysterisch op ze wordt gereageerd. Wat begon als onschuldige bijeenkomsten van jongeren... voor wie er weinig te beleven valt in de eigen buurt... is uitgegroeid tot politieke discussie. En terwijl de winkelcentra de bijeenkomsten via de rechten proberen te verbieden... lijken de Brazilianen weer een reden te hebben om de straat op te gaan. Anne Dorst in de Rio de Janeiro. Tanja Jatna Nansing is helemaal lijp van Michelle Obama. De man wordt er gestoord van. En voor de rest doet ze gewoon politiek werk in de Tweede Kamer in Den Haag. Uh, dank voor de komst. Graag gedaan. Ilona Chamoun, uh, zij volgt voor de familie de Vredesconferentie in Montreux... die woensdag gaat beginnen. En Ghassan Dahan, die gaat er zelfs naartoe. Al een hotel geregeld, Ghassan? Uh, dat, uh, wordt nu, uh, dat wordt nu geregeld. Huh? Nog niet geregeld? Uh, het is deels geregeld, maar de, de, alle hotels in Montreux... en eigenlijk ook zo'n klein stadje, zijn ook helemaal vol. Dus ik moet waarschijnlijk naar Lausanne in de buurt. Uh, ik denk dat je op een bank moet gaan slapen. Ja, je schrijft vertrouwen. Dank je wel. Ja. Ik voor je komst. Graag